...noord van AZ won, gebeurde dat nog niet, al is Ajax na de overwinning op Twente wel vrijwel zeker van de titel. Op het Leidseplein waren zo'n 150 fans. Ook in Enschede bleef het rustig na de wedstrijd Twente-Ajax. In het stadion werd Ajax na de wedstrijd toegejuicht, er was extra politie ingezet, maar inmiddels zijn de meeste supporters vertrokken uit Enschede.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 is waarom is Erika hiermee begonnen, stembevrijding, verbindende of wezenlijke communicatie, dansexpressie, hoe is Erika hier gekomen en wie is Erika Nap. En natuurlijk besluiten we met een mooi verhaal, voorgelezen door onze gasten.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 nog steeds, elke dag weer, als ik het hoor, als ik eraan denk, als ik, er mee ben, als ik aan het werk ben, is dit een soort leidraad. Dus ik dacht, het lijkt me prachtig om, uh, om mee te beginnen.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 Ja. Daar daarmee raak... komen we zo nog even op terug. Ja. Ja. <laughs> Ga verder daarmee. Ja. Ja. En daarmee raak ik de wereld. Mm -hmm. En iedereen die, uh, die zijn bestemming leeft, raakt daarmee uh, zijn omgeving, uh, de aarde, hè, waar, waar zijn bestemming ligt. Uh, dus we worden er allemaal beter van.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 er is iets. Er is wat onrust. Er is iets. Mm -hmm. En daar begint het. En ja. dan gaat hij zoeken. En stel dat hij dan bij jou uitkomt. Ja, ja. En beantwoordt dan eens verder de vraag. Komt hij dan uh, snel bij zijn zingeving uit? Ja, uh, behaalde de resultaten uit het verleden. bieden geen garantie voor de toekomst. Maar laat ik nou eens gewoon ja zeggen. Nou, het is in ieder geval mijn diepe intentie om... Uh,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 Bij winterstorm of regen. Of bij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 die poort is dichtgegaan en hij moet weer open. Dus, dus ik probeer een zo veilige een sfeer te creëren waarin mensen de moed vatten um, ja, om zichzelf te laten horen en zo kwetsbaar te zijn. Dat ze, um, ja, het, is, het is voor iedereen een soort godzegende greep. Ik, mijn, ik adem maar in en ik maak maar geluid. En, uh, uh.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 Ik heb het al hier vaker gezegd, ik ben naar Santiago gelopen. En vroeger was het doel Santiago bereiken, want dan krijg je bijvoorbeeld heel veel aflaten. Of je werd als misdadiger vrijgepleit voor je misdaden. Tegenwoordig, en vroeger ook al, ben ik van overtuigd is het vooral zo dat het, uh, de wandeling naar het doel is. Hè? Dus elke stap op nee. zich is het het, uh, het doel. En dat hoor ik ook een beetje in, jou, uh, in jouw uh, verhaal. Ja, ja mooi. Ja. Nou, mensen kunnen er even lekker over, luisteren, luisteren, over nadenken. We gaan uh, naar het volgende nummer wat je hebt meegenomen. Say it to me now van Beth Nielsen Chapman. Ja. sta je verhaal bij? Ja. Nou, dat is een, dat is een nummer... Um,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 Dus ik, dus ik vind eigenlijk, ik, ik mag het geen biodanser noemen en ik wil het ook geen biodanser noemen omdat ik het gewoon niet het complete systeem doe. En soms stop ik halverwege een workshop bijvoorbeeld. En een biodanser workshop heeft echt een opbouw, heeft een begin en een eind. En mm -hmm. dat is allemaal heel. Dat doet er ook echt toe. Die opbouw doet er toe in de mm -hmm. biodynamse. En uh, ik beoog een iets ander doel. Dus ik, ik, ik ben enorm geïnspireerd door Rolando Toro. Ik vind het echt een Best waanzinnig, Janine Dus de oprichter van Biodansen. Ik vind het waanzinnig wat hij uh, uh, heeft gecreëerd met Biodance. Ben je ook opgeleid door hem zelf? Nou, nee. Oh. nee. nee. Toen hebben we ooit dus Nicolette Wolfsema gehad. En die was wel persoonlijk uh, opgeleid. Ja, die is bij, opgeleid. bij hem zelf geweest. Ja. Ja, nee. Ik heb hem ontmoet. maar uh, mm. ja. Nee. Ja. Hij leeft niet meer, toch? Nee, hij is twee jaar geleden uh, overleden, ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. Oké, okay, dus... Uh...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 is van losgekomen. Natuurlijk. Ja. Nou, we gaan nog even naar het laatste nummer, want we gaan weer naar het nieuws. Uh, ik hoop dat ik het daar uh, goed uitspreek. Vasti Boujan Ja. Uh, met Hybridian Sun en... Uh, uh, oh ja, en nog een eventueel nummer, maar dat kon nog een straks wel uit. Ja. Wat uh, van waar dit nummer? Ja. Nou, zij is eigenlijk, toen ik haar voor het eerst hoorde, zij is een soort doorbraak geweest in mijn uh, uh, zangeres durven zijn.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 Provincie Zuid-Holland maakte eerder bekend dat er sinds 2003 131.000 ton afval met asbest is gestort. Maar de NOS heeft documenten waaruit blijkt dat dat ook voor 2003 gebeurde. De provincie zegt in een reactie dat er weinig aan de hand is omdat het gaat om afval dat was verpakt. In Utrecht is de vrijmarkt begonnen die traditiegetrouw wordt gehouden met koninginnendag. Tot morgenavond 6 uur kunnen Utrechters proberen hun oude spulletjes aan de man te brengen. De gemeente meldt dat aan het begin van de avond tussen de 75 en 100.000 mensen langs de verschillende krapjes en kleentjes struinden. Verwacht wordt dat de vrijmarkt in totaal 300.000 bezoekers zal trekken. Naast de koninginnenvrijmarkt zijn er ook optreden op binnen- en buiten.